8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. FNV roept gemeenten op tot verzet. Obama wil Pakistaans onderzoek naar netwerk Bin Laden en honderden evacuaties vanwege extreem hoogwater Mississippi. De vakcentrale FNV roept gemeenten op niet mee te werken aan het kabinetsplan om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten en provincies.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 De vakcentrale zal op geen enkele wijze meewerken aan het uitvoeren van deze plannen, staat in de brief. De gemeenten stemmen volgende maand over het concept bestuursakkoord. President Obama voert de druk op Pakistan verder op. In een interview voor de tv-zenders CBS zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde.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 Het weer is vandaag in het oosten zonnig en zo'n 25 graden. In het westen is er meer bewolking. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Vanmiddag kan er plaatselijk een bui ontstaan. De wind is overwegend zwak. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Morgen weinig verandering. Het wordt wel iets koeler. Ah, en dan je verkeersinformatie: 150 kilometer file. Een overzicht van wat bijzonderheden. Na 2 Utrecht, Den Bosch. Een, een vrachtauto met pech tussen Zalbommel en de afritkerk 2 kilometer. Maar is de rechter rijstok nu dicht... Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam een aanrijding... tussen Knopen ypenburg en Delft-Noord staat 2 kilometer. Er is één rijstrook afgesloten. En ook een aanrijding in Europoort op de A15 vanuit Rotterdam. Tussen Pennis en de Bot tunnel 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemorgen. President Obama wil per se van Pakistan weten wie Osama Bin Laden heeft geholpen. In Libië concentreert de strijd zich nog altijd rond Misrata. Veel Libiërs proberen over zee weg te komen. En hier wil de FNV de plannen van het kabinet dwarsbomen. Pakcentrale FNV is boos. Boos dat het Rijk een deel van de taken en bezuinigingen neerlegt bij gemeenten en provincies. FNV roept gemeenten op om daar niet aan mee te gaan werken. FNV-bestuurder Leo Hartveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit u dwars? Nou, ons zit dwars dat er een regeling die slecht voor de mensen is, die slecht voor de samenleving is en slecht voor de gemeente is, door het Rijk nu wordt opgedrongen, inderdaad, aan de gemeente. En uh, dat gaat betekenen dat een grote groep jonge gehandicapten geen of een lagere uitkering gaat krijgen. Dat er veel banen verloren gaan in de sociale werkvoorziening. Um, en dat is heel slecht voor de samenleving en dat is slecht voor de mensen. Ja, kunt u het nog eens uitleggen? Want dat is neergelegd in het bestuursakkoord. Hoe werkt het nou? Het kabinet draagt taken over aan de gemeente en u vindt dat dat niet zou moeten? Nee, inderdaad. De taken op het gebied van de uitkeringen voor jong gehandicapten... op het gebied van de WMO, op het gebied van de AWBZ... gaan richting de gemeentes. Dat is één ding. Maar tegelijkertijd gaat dat gepaard met een enorme bezuiniging. Twee miljard. Twee miljard. Waardoor dus een grote groep mensen geen recht meer heeft op een uitkering... zonder dat er uitzicht op werk is... In tegendeel, er gaan ook een groot aantal banen bij de sociale werkvoorziening... waar juist deze groep ook vaak op aangewezen is, uh, verloren. Um, en dat betekent uh, dat uh, een groep mensen uh, een beroep zal moeten doen... juist op diezelfde schuldhulpverlening en die zorg... waarvan de rekening dan bij de gemeentes gaat komen. Ja. En de gemeenten krijgen gelijk uh, in ditzelfde uh, bestuursakkoord... minder financiële speelruimte en mogen bijvoorbeeld geen extra belastingen heffen. En dat is natuurlijk heel sympathiek. Maar het betekent wel dat uh, je dus ook geen middelen hebt... om uh, ja, die zorg en die en dergelijke te verlenen. Vijf grote steden zijn al tegen dat bestuursakkoord. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. En ook drie provincies, Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Wat vindt u van de resterende gemeenten? Moeten die dat gewoon dan maar verwerpen? Ja.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 Maar het bijbehorende geld daarvoor gaat niet mee naar die gemeentes. En dat betekent dus dat dat elders op de gemeentebegroting uh, komt te drukken... zonder dat ze speelruimte hebben om meer inkomsten te, te verwerven. Ja. Wat is eigenlijk de rol van FNV? Waar, waar zit uw bemoeienis? Onze rol is uh, drieledig. Ten eerste uh, kijken wij natuurlijk naar de hele sociale zekerheid. Uh, en, en worden wij geacht al dan niet te zorgen voor maatschappelijk draagvlak... voor dit soort uh, maatregelen? Nou, daar gaan we absoluut niet voor zorgen... Maar wij uh, zijn betrokken uh, met het CEO-overleg uh, uh, in de verschillende sectoren om uh, voor groepen als bij jongeren ook banen te creëren. Nou ja, daar zijn we nu mee bezig, maar met deze nieuwe regeling gaan we daar echt geen uitvoering aan geven. Ja. En tenslotte uh, is onze bond FNV uh, verantwoordelijk voor de CEO Sociale Werkvoorziening. En uh, ook daar is het CEO-overleg nu gestagneerd. Ja, maar meneer Hartveld, FNV ligt dwars in het overleg over de toekomst van een pensioenstelsel, wil daarmee niet zo ver gaan. Wil niet dat hier bezuinigd wordt? Heeft u de indruk dat dat bezuinigingen, dat het allemaal niet hoeft? Nou, dat is wel een groot onderscheid. Uh, die pensioenen, dat gaat niet uh, primair over de bezuinigingen, maar om, over de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Ja, maar het doel, doel is dat dat minder gaat kosten natuurlijk, hè? Uh, het doel daarvan is dat wij een goed uh, pensioenstelsel voor de toekomst waarborgen. Maar wat, uh, waar we het hier over hebben, dat zijn regelingen uh, die de zwakste van de samenleving treffen. En wij zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat die getroffen worden door deze bezuiniging. Ja, maar dan vraag ik het anders. Uh, denkt u dat er andersom niet bezuinigd dan toch zal gaan worden, ook als het kabinet in eigen hand houdt? Er zijn uh, vele manieren waarop je uh, kunt bezuinigen. En als, uh, wij zeggen altijd, uh, zorg maar eerst dat een grote groep mensen met een arbeidshandicap een normale baan bij een gewoon bedrijf kan hebben. En dan kan je het aantal plekken in de sociale werkvoorziening uh, verminderen. En als je dat dus niet doet, dan betekent het dat je een aantal mensen achter de graniums uh, zet. En daar uh, ga je meer maatschappelijke kosten mee maken dan dat je bezuinigt op de uitkering. Ja, wel bezuinigen, maar niet daar. Precies. Meneer Hartveld van FNV. FNV-bestuurder Leo Hartveld. Dank u wel voor uw uitleg. Goedemorgen. Bijna kwart over acht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Paniek was er afgelopen weekend op een vissersboot... met zo'n 400 Libische vluchtelingen aan boord. De boot dreigde te zinken voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa. En het scheelde maar weinig of het was ook gebeurd... vertelde een lid van de kustwacht. Het roer van het schip was gebroken door de ruwe zee... en de harde wind werd het vaartuig op de rotsen geduwd. Toen dreigde de schuit te kapseizen, maar het is gelukt iedereen in veiligheid te brengen. Onder de vluchtelingen veel kinderen en ook een zwangere vrouw... al dus deze medewerker van de kustwacht... En de stroom vluchtelingen uit Libië houdt aan zolang de strijd tussen de opstandelingen en de troepen van kolonel Gaddafi doorgaat. Vooral in en rond de havenstad Misrata wordt nu zwaar gevochten. Het Libische leger zet alle beschikbare middelen in en probeert de vluchtweg over zee onmogelijk te maken door het leggen van zeemijnen. Gebeurt onder meer door helikopters met het Rode Kruis-embleem. Daar ga ik over praten met militair historicus Christ Klep. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Nederlands vergat, de Hare Majesteits is al bezig met het opruimen van mijnen. Uh, kan zo'n mijnenjager dat aan? Ja, het is, het is niet de Trump, overigens. Dat is een, nee, een het is de Haarlem, hè? Ja, is precies. Ja. En het is uh, in de meest letterlijke zin een, uh, een mijnenjager. Uh, het is dus niet. Een uh, mijnenveger die echt een net achter zich aantrekt, bij wijze van spreken, of kabels. Het is een uh, jager die met uh, kleine onderzeebootjes uh, gaat liggen bij een mijn. Dat is dus tijdrovend werk? Ja, dat kost altijd wel een tijdje. En als dat binnen het zicht van uh, artillerie en uh, raketten gebeurt, dan kan dat wel eens gevaarlijk zijn. Ja, wat moeten wij ons bij die mijnen voorstellen? Zijn dat dan van die grote ijzeren bollen met punten, zoals we die uit de oorlog kennen? Ja, er zijn heel veel... Uh... Er zijn uh, mijnen van ja, de grootte van een uh, basketbal uh, zeg maar. Oh. Er zijn mijnen die, uh, die liggen op uh, de zeebodem. Die uh, komen eigenlijk pas uh, in actie op het moment dat er schepen overheen varen. Dus ja, als je geluk hebt dan zie je ze drijven. Uh, zoals een Frans schip uh, onlangs uh, gedaan heeft. Hij heeft er vier zien drijven. Ja, en als je dus pech hebt dan uh, worden die dingen pas geactiveerd als je er overheen vaart. Ja, dus dat is lastig werk voor, voor de Haarlem. En, en ook nog lastig omdat je misschien wel onder vuur kan komen te liggen. Ja. Zeker. Nou zal dat denk ik misschien nog niet de allergrootste dreiging zijn. Omdat uh, die marine en de luchtmacht natuurlijk de kust uh, behoorlijk goed uh, in de gaten houdt. En ja, als je dan als Libische achterlerist of als uh, uh, lanceerder van een raket uh, gaat afvuren... Ja, dan stel je jezelf wel heel erg bloot. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat de Libiërs zullen proberen om, uh, om die schepen te gaan beschieten. Wat, wat is dat voor een wapen, zo'n zeemijn? Dat is toch echt, zo lijkt het wel, tegen burgers alleen gericht hè? Ja, er, zijn, er zijn op dit moment twee soorten mijnen eigenlijk uh, afgeworpen uh, in de buurt van Misrata. Dat zijn, ja, het is een beetje een tegenstrijdige naam, maar het heet een Landmijn. Dat zijn uh, een soort clusterwapens uh, waarmee heel veel kleine uh, mijntjes afgegooid worden. Die worden als het ware verspreid als een schothagel uh, uh, over het havengebied en over de straten daar. Uh, dat zijn dingetjes, ja, eigenlijk de grootte van een flinke uh, tennisbal. En als je er dan overheen rijdt, dan uh, ontploffen ze. Sommige zijn zelfs zo ingesteld dat ze pas na een uur ontploffen of na twee uur ontploffen, zodat je ook dat gebied niet in kunt. Ja, en dan heb je de, de gewone mijnen die we allemaal kennen uit films, zou ik bijna zeggen. Die dus of drijven, of nog veel gevaarlijker, vlak onder het wateroppervlak te blijven drijven. En dus die dingen die, die op, op de zeebodem liggen. Uh, gelukkig hebben wij wel systemen in het westen uh, die de meeste van die mijnen goed kunnen ontdekken. Uh, onze sensors, onze radarsystemen zijn wat dat betreft uh, vrij goed. En het scoringspercentage, als je ze eenmaal gevonden hebt, is wel 100%. Alleen ja, het kost, het kost wat tijd. Ja. En dan zijn er dus die berichten van uh, de Libische helikopters met rode kruis-emblemen. Ja. Dat, dat is, ook altijd geleerd, een doodzonde in de oorlog om dat te gebruiken. Verbaast u dat, dat dit wordt ingezet? Zo? Ja, dat gaat inderdaad in tegen alle conventies van Genève natuurlijk, maar als we tot nu toe berichten zien van uh, hoe de libische uh, Gaddafi-strijdkrachten vechten, dus bijvoorbeeld artillerie opstellen in de buurt van ziekenhuizen, uh, werken vanuit uh, kinderhospitalen... Dan past dit er ook school. wel bij. Ja, dan, dan, dan mag er dit nog wel bij, zou je bijna zeggen. Maar het mag natuurlijk helemaal niet volgens de sequenties van Geneve. Het zou me absoluut niet verbazen als ze het doen, want ze hebben intussen een reputatie opgebouwd dat ze het doen. Mm, en um, ja, die strijd duurt daar al heel lang hè, rond Misrata. In wiens voordeel... Is dat, als je daarover kunt spreken? Ja, kijk, in, in de theorie is het dan altijd in het voordeel van de opstandelingen. Want die hebben het meeste tijd. Hè? Die hebben eigenlijk niks te verliezen behalve uh, het verlies zelf, uh, zoals ze altijd zeggen. Uh, en gezien het feit dat Gaddafi er niet echt in slaat om grote voorraden aan te voeren... en al zijn wapensystemen te vernieuwen, nu met uh, de blokkades en de, en de no-fly zone... zou het op de wat langere termijn in het voordeel van de opstandelingen moeten gaan. Maar ja, ik heb zelf ook een paar maanden geleden voorspeld... dat de opstandelingen in vrij korte tijd die strijd uh, in hun voordeel zouden moeten kunnen. Ja, de verdeeldheid onder de opstandelingen is zo ontzettend groot dat je eigenlijk alleen maar kunt spreken van een opstandelingenoorlog. Hè? Het is nog geen gecombineerd verzet, nee. zeg maar. En dat zal zich de komende weken, maanden moeten gaan uitkristalliseren. En lukt dat niet? Ja, dan ben ik bang dat de strijd nog wel eens een jaar of twee jaar zou kunnen gaan duren. Militair deskundige Chris Klep, dank u wel. Amerikaanse president Obama gelooft niet... dat Bin Laden geen hulp heeft gehad van Pakistan. Hij eist duidelijkheid, hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. 120 kilometer file staat er. En wat valt op? Na nou, de AC utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel 4 kilometer. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat bij Kerkdriel op de rechte rijstrook. En er was een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Er staat nog 5 kilometer tussen Pernis... En hoog maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof is vanochtend in Feestend Enschede... en bereidt zich voor op wat er nog komen gaat volgende week. Maar Joris, dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Je hebt een doos met taartjes. Daar waren we meer ja, in geïnteresseerd. Ja, die taartjes, die heb ik niet laten vallen. Meegenomen van de, van de bakker, de ja, cupfighters. Goed. Die, die uh, maakt die bakker uh, al, uh, altijd uh, rondom uh, de bekerfinale. En die liggen nu hier bij de voorzitter van de vriendenkring supporters van, uh, van FC Twente. Kopje thee erbij wordt er nog uh, gezet. U was laat thuis, hè? Meneer Erf ermis Ja. Ja, zeker. Uh, het was vrij laat. Uh, uur of half één. Maar uh, het was een grote mensenmassa natuurlijk, die vervoerd uh, eigenlijk afgevoerd moest worden met de bussen. Dus dat was logisch. Maar ja, als je um, uiteindelijk wint... Is dat minder uh, storend, zeg maar? Ja, bussen vanuit, van, vanuit Rotterdam hier naartoe. Die, verliepen, die bustocht van, hier, van, van Rotterdam hier naartoe verliep uitermate soepel. Naar Amsterdam ging wat moeizamer. Uh, ze hadden bussen vernield. Een uh, aantal uh, supporters werden ze dus ook niet meegenomen. Hebben jullie daar nog last van gehad? Nee, we hebben, uh, in principe is het bij ons uh, vrij soepel verlopen. We hebben. Uh, op verschillende opstapplaatsen uh, zijn de bussen vertrokken in Twente. Nou, wij zelf zijn vertrokken, wij noemen dat alle grond. Uh, dat is bij het dus waar uh, de roots van FC Twente ook ligt. Uh, daar zijn wij uh, vertrokken met de bus. En uh, de Heenweg uh, ging soepel, uh, was een ruime uh, bus. Dus het was prima voor elkaar. En uh, nou ja, uh, genoeg sfeer in de bus, dus dat was perfect. Ja. Nou bent u slechtziend. Uh, kunt u zo'n wedstrijd... Uh, vooral voelen dan, of hoe werkt dat? Nou ja, uh, het is natuurlijk vooral de beleving in het stadion. Uh, met de eensgezinden en uh, de emoties. Uh, dat, dat, is, uh, ja, dat kun je niet uh, bij, op een tv uh, kun je dat, uh, beleven. En uh, met vrienden uh, is dat natuurlijk uh, ja, duizendmaal, zeg ik. Uh, emotie voel je veel beter. En het zicht wat dat betreft is dus inderdaad dat ik het um, goed uh, zodanig zo kan zien als FC Twente onze richting uitspeelt. Dan zie ik het goed en de rest ga ik op de oes en, <laughs> en de aas af, zeg maar. <laughs> dat Altijd als Twente uw kant op komt. Loopt u even mee richting ja. taartjes? Die ja. idee komt later wel. Kunt u het, kunt u het dan uh, wel ruiken? Hoe ruikt dit naar FC Twente, deze aardbeien- en appeltaart? Nou ja, in ieder geval aardbeien is rood, hè. Dus, uh, dat, uh, dat is FC Twente. Ja, en, uh, ja, het ziet er heerlijk uit, dus uh, dat, uh, dat is wel goed besteed hier. Ja, Oké, okay, nou, dan laten ze je achter. Um, de coach is ook zo iemand die enorm meebeleeft... met, uh, met wat er allemaal uh, gebeurt. Is dat de man achter het succes van dit jaar? Nou ja, uh, FC Twente is eigenlijk begonnen het succes onder Fred Rutten. Uh, die heeft een bepaalde basis gelegd. En uh, goed, uh, die, heeft een, uh, die heeft de basis gelegd. En daarna is Steve McClaren gekomen. Die heeft daarop verder borduurd. Dus eigenlijk is Twente naar... Uh, ja, het is niet een succes van alleen dit jaar. Het is een, uh, ja, een goed beleid achter en, uh, ja, wa waardoor dit succes uiteindelijk uh, behaald uh, is. Met Michel Preudon in ieder geval uh, als coach. Ach, en uh, Gio Lippens die sprak na de wedstrijd gisteren met hem uh, over gisteren... maar voornamelijk ook over de week en het kampioenschap die uh, voor het grijpen ligt. Joost van der Kerkhoff in Enschede hoort meer over. Natuurlijk zijn we weer zeer geïnteresseerd over wat Enschede vandaag doet. en hoe ze zich opmaken voor het volgende feest. Eventueel moeten ze wel minimaal gelijk spelen. volgende week in de Arena in Amsterdam tegen Ajax. Amerikaanse, Amerikaanse president Obama voert de druk op Pakistan nog maar weer eens op. Dat deed hij gisteravond in een interview. Obama wil dat de Pakistanse regering onderzoekt. wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen. in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. We think that there had to be some sort of support network voor bin Laden inside of Pakistan. But we don't know who or what that supports network was. Wij denken dat er op een of andere manier een netwerk binnen Pakistan bestond dat bin Laden heeft geholpen. We weten niet of dat binnen de regering was of er buiten, maar het moet er zijn geweest. Uh, we don't know whether there might have been some people inside of government, people outside of government. And that's something that. We moeten to investigate, and more importantly, the Pakistani government has to investigate. Uh, and we've already communicated to them, and they have indicated they have a profound interest in finding out what kinds of support networks bin Laden might have had. Een heel voorzichtige en diplomatieke boodschap van President Obama. Hij wilde duidelijk vermijden om met een beschuldigende vinger naar Pakistan te wijzen. Maar hij wilde wel antwoord op een paar heel belangrijke vragen. Over waar die hulp voor ben laten dan vandaan was gekomen. Maar deze zijn vragen die we niet gaan kunnen beantwoorden drie of vier dagen na het evenement. Het gaat een tijd nodig om te kunnen exploiteren van de gegevens die we op site hebben verzameld. Obama laat het verder aan het Amerikaanse Congres en de media over om kritische vragen te stellen in de richting van de Pakistanse regering. Want één ding is zeker: hoe dubieus de rol van Pakistan ook. De Verenigde Staten kan het zich niet permitteren om dat land te verliezen. Het speelt een cruciale rol in de Amerikaanse oorlogsinspanningen in Afghanistan. Te veel druk op Pakistan en de steun van die kant zou weg kunnen vallen. En dat wil president Obama duidelijk vermijden. Vijf voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Naaldwijk wordt de eerste hand gelegd aan een centrale verwarming van een nieuwbouwwijk. Dat is uh, normaal geen nieuws, maar deze verwarming is niet op gas... Niet op wind, niet op zonne-energie, maar op tomaten. Peter Barendsen van de woningcorporatie Vestia. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat met die tomaten? Nou, het is natuurlijk niet zo dat tomaten de wijk verwarmen. Oh. Maar het heeft wel met elkaar te maken. Nou, leg eens. Het, het is namelijk zo dat we een samenwerking hebben gezocht. De gemeente, de, de, de tomatenkweker Prominent en Vestia. En Kars in de nabijheid van Prominent, die heeft heel veel warmte over in de zomersituatie. Nou, die warmte die gaan wij als een soort grote zonnecollector oogsten... en uh, die gaan we opslaan in de bodem van de wijk... en vervolgens in de winter weer gebruiken om de wijk mee te verwarmen. En dat is eigenlijk het hele principe. Uh, dat klinkt makkelijk. Is het ook zo makkelijk uit te voeren? Nou, dat gaat altijd met wat haken en ogen. Ik kan ja, je voorstellen. Je natuurlijk. Moet een, ja, je moet een heel uh, net aanleggen voordat je zoiets kan maken. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig. En er moet een koppeling uh, gemaakt worden tussen de kas en de woonwijk. Dat gaat over enkele honderden meters... Die boring die moet nog plaatsvinden, dat gaat eind van dit jaar uh, gebeuren. En uh, nou, als dat gedaan is, dan kunnen we dus warmte en koude uitwisselen met de kas. En dan gaat er dus effectief uh, energie van de kas naar de woonwijk en andersom. Kunt u een inschatting geven van hoeveel er bespaard wordt? Uh, ja, dat gaat om een uh, uh, CO2-reductie om ongeveer 800 kilo per woning per jaar. Uh -huh. Als de hele wijk klaar is, dan heb je het over 1100 ton CO2-reductie voor de hele wijk. En nog eens 400 ton voor de kas. Dus dat is uh, 1500 ton totaal CO2-reductie. Het, het klinkt heel logisch, waarom is dat dan niet al lang? Uh, nou ja, het gebeurt niet zo vaak dat er een, een woonwijk in de nabijheid van een kas gebouwd wordt. En uh, het is ook, denk ik, een beetje, uh, ja, misschien een vreemd woord, koudwatervrees. Ja. Uh, maar moet het trouwens zo dicht bij die kassen? Kun je het niet over langere afstanden uh, transporteren? Nou, het, ja, het wordt natuurlijk allemaal wel duurder als de afstanden groter worden. In dit geval is het uh, nog net haalbaar. Het gaat om ongeveer 700, 800 meter. Ja. Uh, maar als je het over kilometers hebt, dan wordt die leiding gewoon te duur. En dan is het niet meer, uh, niet meer terug te verdienen op termijn. Hm. Dus in dit geval gaat het nog net. Ja. En ja, waarom het niet eerder gebeurt, dus, uh, ik weet het niet. Het is natuurlijk een prachtig idee. Ja, absoluut. Uh, en nu die huizen nog, want het is een nieuwbouwwijk. Worden die nog een beetje verkocht? Ja, dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk in Westland uh, buitengewoon goed. Op dit moment is er één project in aanbouw met koop- en huurwoningen. Dat is de tweede helft van dit jaar gereed. En er is een project in verkoop en er is inmiddels 80% van verkocht. Dus dat gaat binnenkort in aanbouw. En dat gaat eigenlijk toch in een paar maanden tijd. In drie maanden tijd uh, zaten we op 80 procent. Dus dat, dat gaat vrij goed. Er is veel belangstelling voor deze wijk. Ja, en hebben die nieuwe bewoners er straks baat bij... dat het nu via de kassen de verwarming krijgt? Nou, het, het voordeel voor die bewoners is... dat het, uh, dat het dus een uh, verwarmingssysteem is met een warmtepomp in de woning. En een voerverwarming. Maar die voerverwarming wordt ook gebruikt voor koeling. Ja. Dus mensen merken op zichzelf niets, niets, dat, uh, er niets van dat het uit, uit een kast komt, die warmte. Maar... Ze merken wel in het comfort van de woning dat dat een stuk beter is dan de gebruikelijke woning op gas. Dus het is zomers koeler? Het is zomers koeler, ja. We ja. gebruiken de koelte uit de bodem ook om de, om de woning te koelen. Ze, via de kun, vloerverwarming. ze kunnen het wel zelf regelen? Ze kunnen het uit, ja, allemaal individueel oh wel regelen. Ja. Nou, je, weet het, je weet het niet. Straks zit je daar met 35 graden en dan kun je er niks aan doen. Maar zo is het niet? Nee, zo is het niet. Nee, nee, de mensen zitten straks heerlijk, heerlijk koel in de zomer en warm in de winter. En de tomaten blijven net zo smakelijk? Ik ga er vanuit dat Prominent een goede kwaliteit blijft leveren. Dus dat, dat moet goed gaan. Goed, u had dat nog niet gecontroleerd, hè? Nou, wij, wij eten wel eens tomatensoep van Prominent. Oh, dus goed. dat gaat heel goed. Moet je... ja. Nou, goed. Hartelijk dank voor de uitleg. Ja, misschien nog even goed om te vermelden dat ook Europa dit project ondersteunt. Mm -hmm. Zogenaamde EFRO-subsidiekansen voor West. Ja, dus ook vrij veel interesse vanuit Europa voor dit project. Nou.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 NOS -journaal. FNV roept gemeenten op het bestuursakkoord met het Rijk te verwerpen... en Obama wil dat Pakistan onderzoekt wie Bin Laden heeft geholpen. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De vakcentrale FNV roept gemeenten op niet mee te werken aan het kabinetsplan... om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten en provincies. In het concept bestuursakkoord staat onder meer dat lagere overheden... verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de waaiong.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 In het interview liet Obama er geen twijfel over bestaan dat hij vindt dat Bin Laden zijn verdiende loon heeft gekregen. I think that anyone who would question that the perpetrator of mass murder on American soil uh, didn't deserve what he got uh, needs to have their head examined. In Duitsland wordt voor het eerst sinds de eenwording een volkstelling gehouden. De laatste telling was in West-Duitsland in 1987... en in Oost-Duitsland is de bevolking in 1981 voor het laatst geteld. De Europese Unie heeft bepaald dat lidstaten... eens in de tien jaar het aantal inwoners moeten tellen.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 voor een zeer groot risico op brand. Vorige week werd uh, die code rood al ingesteld in Utrecht, in de gooien vechtstreek en delen van Gelderland. En in Noord-Brabant geldt die code al langer. En van droogte naar nat. In de Amerikaanse stad Memphis zijn opnieuw honderden huizen ontruimd uit vrees voor overstromingen. Vanwege de extreem hoge waterstand van de Mississippi vrezen de Amerikaanse autoriteiten voor de ergste overstromingen in tientallen jaren. Deze Amerikaanse kolonel heeft vertrouwen in een goede afloop. We haven't seen this kind of water um, since 1927. And there's is no doubt that we're going to see a lot of water. Um, and this is why this system was built. Uh, is to be able to protect against the flood that comes from the river. Door de hevige regenval staan al verschillende buitenwijken van Memphis onder water. En dat heeft gevolgen voor het tapijt en de muren van sommige huizen. Most of everything got wet and all the carpet is going to have to come out and... De walls gaan moeten worden gedaan. Afgelopen week zijn duizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. Morgen bereikt de rivier de Mississippi, naar verwachting, het hoogste punt. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op veel plaatsen bewolkt. en in het oosten valt hier en daar een beetje regen. In de rest van het land is het nog droog. Het is zo'n 13 graden aan zee en 17 in het oosten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een licht buitje. In de loop van de middag dan komt er wat meer ruimte voor de zon, maar blijft ook bewolking aanwezig. Ook vanmiddag valt hier en daar nog een bui, en later is ook lokaal kans op onweer. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden aan zee tot 27 graden in het uiterste oosten. Dan de wind, die is zwak, hooguitmatig en komt uit het zuidoosten. Maar in het westen waait de wind uit een noordwestelijke richting. Vanavond dan blijft de kans op een bui, maar komende nacht wordt het geleidelijk aan droog. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen dinsdag is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag ontstaan opnieuw enkele buien en later is er opnieuw kans op onweer. Het wordt zo'n 19 tot 25 graden. Aan de bfk informatie, de spits is over zijn hoogtepunt heen. 90 kilometer fieler staat er nog. Waar opvallende zaken? De A2 Utrecht-Den tussen Waardenburg en de 3 of vier kilometer. Een kapotte vrachtauto staat er op de rechte rijstrook. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en Haarlem-Zuid staat nog 5 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum gaat dat langzaam tussen Ochten en Tielwest over 6 kilometer.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 Nu bij 2 jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad 2 of bel 0800 0808. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON, serieus beter. Goedemorgen, het is bijna tien over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Egypte is sinds de revolutie de kunstsector helemaal opgebloeid. Vooral de muziekscene beleeft goede tijden en protestbandjes treden overal op.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 Dat betekent letterlijk binnenstad. Ook zij treden vanavond op in de Cairo Jazz Club. Nog tijdens de revolutie namen ze dit nummer op. De Stem van de Vrijheid. Ik gebruik de muziek van YouTube, waar deze clip al anderhalf miljoen keer is bekeken. Het nummer wordt geplaybackt door demonstranten op het plein, nog tijdens de revolutie. Alle bandleden waren er, zegt zanger Hani Adel. We waren in Zamalek. we hadden een concert voor Wooster Ballad en suddenly we were to go to the Square. Op die eerste avond zouden we in de buurt een concert geven, maar dat hebben we afgelast en we zijn met z'n allen naar het plein gegaan. De schrijver van de muziek vertelt dat hij voor de revolutie vaak gevangen heeft gezeten vanwege zijn teksten. I was many with the the of my songs. Maar nu ben ik vrij, zegt hij. Ik kan alles schrijven wat ik wil. Abu en Meriam schetsen een iets minder rooskleurig beeld...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 kent het allemaal en kan er geen genoeg van krijgen. Sander van Hoorn over de muziekscene in Cairo. Bloeit op na de revolutie. De protestbandjes spelen overal en vaak. Je verwacht een volkstelling in India, China of een ander land in ontwikkeling... maar niet in de westerse wereld met alle bevolkingsregisters en gekoppelde computersystemen. Maar ook Duitsland moet er nu aan geloven. Deze week gaan ambtenaren van deur tot deur om Duitsers te tellen. Wouter Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Komen ze ook bij jou langs en tellen ze dan mee? Nee, 1 op de 10 nee, Duitsers heeft een brief gekregen. Nou, ik, ik zou wel erin kunnen zitten, maar 1 op 10 mensen heeft een brief gekregen... dat er zo iemand langskomt. Het is een soort steekproef op basis van dingen van het bevolkingsregister. Dus ik ben gewoon geteld, maar ik hier ingeschreven sta waarschijnlijk. Maar er komt niemand langs om mij nog heel veel aanvullende vragen te stellen. Want daar gaat die volkstelling eigenlijk ook over. Ja, dus niet alle 80 of 81 miljoen Duitsers hoeven geteld te worden? Want zoveel zijn er toch, zoveel Duitsers? Ja, ongeveer, waarschijnlijk. Maar dat weet niemand precies. Dat is het, het vreemde eigenlijk voor een land waar veel inwoners zelf ook geloven dat ze de bureaucratie ooit hebben uitgevonden, eh, dat er voor het laatst 24 jaar geleden in West-Duitsland, toenmalige Bondsrepubliek, een echte volkstelling is gehouden, echt om te kijken hoeveel mensen er nou wonen, en vooral natuurlijk waar ze wonen, in welke, welke gemeentes, welke deelstaten. In de DDR zelfs in 1921. 80 voor het laatst kun je je voorstellen dat vooral daar heel veel veranderd is. En intussen wordt het natuurlijk wel bijgehouden dat mensen verhuizen... dat mensen overlijden, geboortes worden gemeld. Maar er sluipen natuurlijk fouten in. Dus men gaat ervan uit dat er enorme verschillen zitten langs de langzamerhand... tussen de statistiek en de werkelijkheid. Bij die volgende volkstelling, 24 jaar geleden bijvoorbeeld, bleek... dat er in sommige gemeenten 30% meer of 30% minder inwoners echt waren... dan in het boek stond. Ja, dat is nogal veel. Willen ze echt alleen weten hoeveel Duitsers er precies zijn... Nee, dat, daar beginnen ze mee met de bevolkingsregisters uit te vlooien... en bijvoorbeeld ook bestanden zoals het arbeidsbureau. Uh, daar worden in feite alle... Uh, inwoners die daar staan, worden daar uitgehaald. En dan krijgt één op de tien krijgt een brief thuis... Uh, dat er een ambtenaar binnenkort langskomt. Uh, ik zit daar dus niet bij, maar mijn buren wel, geloof ik. Uh, die krijgen dan dus inderdaad iemand op bezoek. Uh, en die gaan dan alles vragen. Die gaan dan vragen wat voor opleiding je hebt. Uh, het werk, uh, gezinssamenstelling, godsdienst... etnische afkomst van jezelf en van je ouders. Uh, dus bijna acht miljoen Duitsers krijgen deze week zo'n bezoek. Uh, en dat is natuurlijk belangrijk voor gemeentes, voor, voor de overheden... om te kijken waar bijvoorbeeld... Uh, geld naartoe moet, uh, waar je woningen moet bouwen... waar misschien scholen nodig zijn de komende jaren... omdat je weet dat er veel kinderen zijn geboren... of waar je misschien juist meer, meer ziekenhuizen... of verzorgingshuizen moet bouwen. Hmm. Nou, weet ik dat Duitsers niet zo blij zijn met iemand aan de deur... en als ze dan ook nog persoonlijke vragen gaan stellen... Nee, dat is Midden heel. Wil er wel meewerken? Nou, het, het moet. Hè, als je in die 10% zit, dus die 8 miljoen mensen die een ambtenaar langs krijgen, die moeten meewerken uh, op straffen van een boete van 5000 euro. Uh, de enige vraag die je open mag laten op het formulier is de vraag naar de godsdienst. Ja. Um, ja. Maar alle andere dingen moet je echt invullen, je moet meewerken. Het vreemde is dat er 24 jaar geleden... bij die laatste volkstelling in West-Duitsland... enorme protesten waren. Er waren grote burgerbewegingen. Eh, mensen die eh, in actiegroepen zich verzamelden om te weigeren. En dan moet je natuurlijk ook die boete niet betalen... als je uit principe weigert. Dus sommige mensen gingen er zelfs de gevangenis voor in. Eh, het vreemde is dat dat nu helemaal niet gebeurt. Eh, er zijn wel wat mensen die hun zorgen hebben geuit... maar verder kraait er bijna geen haan naar. Misschien dat... Ja, dat mensen toch gewend zijn langzamerhand dat de overheid alles van je weet. Mensen geven trouwens zelf eh, op Facebook en op Twitter en op andere kanalen... geven heel veel mensen vrijwillig zoveel gegevens, prijs over zichzelf... inclusief foto's, eh, waar, waar de overheid helemaal nooit om gevraagd heeft. Dus misschien dat mensen denken, ze weten toch alles al. Aan de andere kant is er ook wel heel erg veel aan de veiligheid gedaan. Als gegevens komen bijvoorbeeld in computers terecht... die niet aan het internet zijn aangesloten. Ambtenaren mogen ook alleen maar kijken naar bepaalde delen... van de cijfers van die voorgestelling, nooit naar de hele... Volkstelling. Dus misschien dat sommige mensen ook uh, gerustgesteld zijn... dat er zo goed naar gekeken wordt, naar, naar de veiligheid... dat ze denken, nu kunnen we wel eens een keertje meedoen. Goed, de Te tellen is begonnen, het gaat anderhalf jaar duren. Dan horen we ongetwijfeld weer van Wouter Meijer vanuit Berlijn. Onrust en geweld ook in Egypte, niet alleen cultuur... Uh, tussen christenen en moslims nu weer. Wat is er aan de hand in... Egypte nu die gemeenschappelijke vijand Mubarak is verdwenen. Proberen we straks iets meer over te horen. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Kees Kwaks. Een uh, niet al te ingewikkelde maandagochtend Er staat nu nog een kleine 100 kilometer. Twee dingen die opvallen. De A2 utrecht bos, tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer. Daar staat nog altijd een vrachtauto op de rechte rijstrook. En de langste file van het stel op de A15 nijmegen gorkum Die staat tussen Ochten en Tiel en is 6 kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Een ontdekkingsreis door de geschiedenis van Parijs met de metro. Dat is het onderwerp van een absolute bestseller in Frankrijk. Het boek Metronom. Het is geschreven door Laurent Deutsch. En in Frankrijk zijn er al een half miljoen exemplaren van verkocht. Nu is de Nederlandse vertaling uit. Laurent Deutsch is een bekende filmacteur in Frankrijk. En Jeroen Wielaert ging hem opzoeken. Dat deed hij uiteraard de met de metro.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 De ce que rencontrent les parisiens tous les jours dans leur itinéraire, pour uh, qu'ils se rendent compte qu'ils ont un trésor sous les yeux, et qu'ils peuvent se retrouver nez à nez avec de belles surprises et, et de beaux voyages. Het is een reis door de tijd, naar het midden van de aarde, zoals Jules Verne dat deed met de Nautilus. J'ai voulu transformer leur métro en Nautilus de Jules Verne, et, les faire et leur faire uh, un petit peu redécouvrir la, la, la ville, comme un voyage au centre de la Terre, comme un voyage dans le temps.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 Met dank aan Julius César. C'est les Romains qui vont, qui vont situer pour de bon euh, la ville de Paris et qui transformeront la notion d'oppidum, un peu comme ça, en euh, presque même, j'ai envie de dire, nomade, en euh, cité euh, éternelle qui sera jamais euh, maintenant sur ce lieu, euh, autour de l'île de la Cité. Ça, on le doit à, à Jules César. Hoofdstuk 5: Halte, Louvre, Rivoli. Hier beginnen de Franken aan hun stadsdeel, 5e eeuw. Daar bouwden ze een versterking, een Louvre. Het werd Louvre. Je veut dire Louvre, en qui est une tour. Een toren die uitzag op de stroom nieuwe inwoners, die eerste nieuwe Fransen. Les Parisiens qui allaient céder, qui allaient offrir la ville à ces nouveaux envahisseurs, qui allaient donc se mélanger au, au, au gallo romain et finalement euh, amener la France dans une nouvelle diversité. En dat ging op de les rives de Seine, op het niveau du de Louvre. De Franse filmacteur en schrijver Laurent Deutsch schreef het boek Metronome. In Frankrijk is het een bestseller geworden. Jeroen Wieluit sprak er met hem over. Oplopende spanning in Cairo, in Egypte. Dit weekend vielen bij gevechten tussen moslims en christenen... tenminste twaalf doden. Tientallen mensen raakten ook nog eens gewond en een kerk brandde af. Groepen jongeren botsten na geruchten over een gemengd huwelijk... tussen een christen en een moslim. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks, daar ga ik mee over praten. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Uh, waarom sloeg nou uiteindelijk de, de vlam in de pan? Nou ja, zoals, zoals bijna altijd, uh, je noemde zelf al het gerucht, Het is heel vaak een gerucht, dat een iemand, een, een christelijke vrouw, die is getrouwd met een moslim en dat vindt dan de christenen niet goed en dan wordt ze gekidnapt en dan wordt ze verborgen gehouden. Dat, dat, dat was nu ook weer het verhaal en dat is niet voor de eerste keer. Daar zijn heel veel voorbeelden, maar het geeft een, een, een, een indruk van de spanningen die er dan eigenlijk onderhuids bestaan, waardoor een gerucht vaak voldoende is om heel veel mensen in, in opwinding te brengen. Dat wordt vaak natuurlijk aangewacht ...door uh, die figuren, die uh, ultra-orthodoxe moslims, salafis... Uh, ...die daar buitengewoon op, uh, op ge gespitst zijn. Ja, en nu was het gerucht inderdaad over dat huwelijk, ...een vrouw die tegen haar zin in de kerk zat ja. opgesloten. Ze zou zich dan ook nog willen bekeren en zo. Maar je zegt dus, die geruchten worden bewust de wereld ingeholpen? Um, nou... Nou, niet altijd, soms so, so, so, zoals het gaat, maar dus, soms zijn er ook, bijvoorbeeld met name in dorpen. Hè, in, in Egypte bestaat geen uh, uh, burgerlijk wegboet zoals nou je bent christen of je bent moslim of je bent jood. Het zijn de enige drie erkende uh, godsdiensten. En uh, de, de, de, de koptische kerk, de christelijke kerk, die keurt huwelijken goed. De, de, de moslimkerk, uh, als je dat zou kunnen zeggen, die keurt moslims goed. En daartussen is het heel moeilijk. En soms is het voor een christelijke vrouw, uh, als ze dus in een, een crisis verkeert met haar man, wil scheiden of zo, dan is vaak het enige methode is uh, dat je je bekeert of, dat je, of je verliefd wordt op een, op een moslim. En dan, dan moet je je bekeren, anders kun je met zo iemand uh, niet, uh, niet trouwen. Nee. En vaak als dat huwelijk weer misloopt, uh, dan, uh, dan gaat men weer terug naar de eigen familie. En dan heb je dus afvalligheid gepleegd. En dan roepen deze orthodoxe moslim: nee, dat kan niet. Daar staat zelfs de doodstraf op. Dus dan, maar heel vaak zijn dat uitingen ook van spanningen uh, in gemeenschappen. Soms gaat het over land van de ene familie met de Anderen. En uh, dan is vaak zoiets, uh, een religieuze uh, twist, is dan vaak een aanleiding voor, voor wijdere spanningen. Uh, maatschappelijk gezien is dat hier natuurlijk ook het geval. Ja. Nou, zonder moslims en uh, christenen nog zo broederlijk naast elkaar op het Tahirplein, is dit, de, deze onrust, die strijd tussen die twee geloofsgroepen, gevaarlijk voor de, de, de opbouw van Egypte? Nou ja, het is altijd. Het, het is altijd gevaarlijk. En uh, zo gevaarlijk dat uh, eigenlijk het regime van, van Mubarak uh, min of meer uh, altijd ontkend heeft dat er ook maar enig probleem <coughs> zou kunnen zijn. Dus uh, er was een soort taboe van uh, je mag niet komen aan de nationale eenheid. We zijn allemaal Egyptenaren. En als er al iemand op wees van nee, wacht eens even. Er zijn wel degelijk bepaalde spanningen. Dan werd dat onder de, de tapijt geschoven. En uh, dat gebeurde des te meer omdat uh, het regime van Mubarak in zijn strijd tegen de, de, de echte politieke tegenstanders de moslimbroederschap... probeerde het gras voor de voeten... van de moslimbroeders weg te maaien... door zelf ontzettend mee te gaan... met allerlei conservatieve moslims... om te laten zien... eigenlijk hoeven jullie helemaal niet... bij de moslimbroederschap te gaan... want wij zijn eigenlijk de garantie... dat, dat Egypte... islamitisch is en blijft... En, en op die manier hebben ze een soort... een soort islamisering... een kruipende islamisering bevorderd... waar, ze, waar nu eigenlijk... De de opvolgers van het regime van Mubarak, de wrange vruchten van plukken. Ja, en, en doen, doen politie en leger wel iets om, om bepaalde groepen te, te, te beschermen? Want de kopten klagen vooral dat ze geen bescherming krijgen. Nou ja, dat, dat is inderdaad een veelgehoorde klacht. Uh, nu is het leger natuurlijk in volle uh, uitrusting met tanks en zo. Uh, rond uh, die kerk en ook rond andere kerken uh, zijn de veiligheidsmaatregelen uh, uh, toegenomen. Maar uh, nou, het leger was normaal niet degene die ingreep in dit soort binnenlands aangelegenheden. Dat wordt meestal overgelaten aan uh, de gehaat en beruchte veiligheidspolitie, de Amda markazi uh, Die nu minder actief zijn, maar die in de, in de praktijk ook vaak... Euh, snel ingrepen om de zaak te stoppen. En dan ja. meestal in plaats Betters. van uh, uit te zoeken wie nou verantwoordelijk was en de minderheid te beschermen, Dankjewel, meestal Betters. aandrong dat men. Uh, dat is uh, uh, Hendricks.